6 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedenavond. Gewonden bij busongeluk A1. Jan Nagel, tijdelijk voorzitter 50 Plus. En prins Frizo herdacht in Delft. Vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht is droog, maar later opnieuw buien met dan zee harde tot stormachtige wind. Ook morgen overdag buien, mogelijk met onweer dan. En het wordt dan 12 graden. Bij een busongeluk op de A1 bij Muiden zijn zeker 34 mensen gewond geraakt. Een touringcar reed rond het middaguur tegen de vangrail. Twee andere touringcars botsten daar weer op. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Amsterdam en Utrecht. De overige inzittenden werden in de oude kazerne in Muiden opgevangen. En daar was ook verslaggever Paul Sanders. De vesting Muiden is als een vesting onneembaar vanwege de enorme verkeerschaos die rond de oude kazerne in dit stadje is ontstaan. Overal staan bussen, ambulances. En in de kazerne zelf worden de mensen opgevangen... die betrokken zijn geraakt bij dat busongeluk op de A1. Ja, we hadden een leuk uitje hè, met de Friese wouden waar we werken... met zes bussen naar Sister Act. Daarna even ergens eten, maar ja, dat hield bij mij dan al op. Ja, wat gebeurde er? Wat, wat kunt u daarover vertellen? Nou, dat was filevorming. Toen ging die bus al langzaam rijden. Nou, en, uh, ja, ik weet ook niet hoe wat, maar ineens... Uh, hij helemaal in de remmen, nou, dat vingen we nog op. En toen kwam uh, bus uh, drie en die knalde ook nog achterop ons. Dus, ja. Het is één en ander ravage. Want u zat in bus 2 dus? Ja, ik zat in bus 2. Ja. En dan is net... Uh, ja, ik denk dat ik, ik viel tegen de stoel uh, voor uh, mij. Ja. U, bent u, u bent, uh, ja, u bent uh, redelijk gehavend. Hoe gaat het met u? Nou, dat lijkt erger dan het is. Het is een snee in de kin en er zit een, uh, er zit een zwaliwstaartje staatje. Maar ja. het bloedde nogal en toen zit er nog een pleistertje bij. gedaan. Ja. En uw collega's? Want er zijn wow. meerdere gewonden gevallen. Hoe zijn die eraan toe? Nou, ik weet wel dat, ik begreep zelf, dat horen wij uit de media, dat er al wel vier ernstig gewond zijn. En eentje heb ik zien liggen en uh, ja, dat, dat ziet er dan wel ernstig uit hoor. Ja. Het is wel... Uh... Kon u zien wat zij had? Of... Nou, ik zag het hoofdletsel. Uh, ja. ja, maar verder moesten wij uh, dan ook weer weg, dus daar... Uh... Leo Dochtland van de politie Midden-Nederland. Hier dus vooral licht lichtgewonden. Er zijn ook mensen die er minder goed aan toe zijn. Wat kunt u daarvoor vertellen? Nou, in principe hebben we twee mensen die er, uh, ja, zoals ze omschreven worden, ernstig gewond zijn. Dan hebben we nog een vijftal mensen die ook serieuze verwondingen hebben. Deze zijn allemaal opgenomen in ziekenhuizen in de directe omgeving. Ja, en daar is natuurlijk ook alle zorg voor. Wij draaien nu het familieprotocol. Dat betekent dat eerst alle directe familie van deze mensen in kennis zijn gesteld en worden gesteld. En dan pas gaan we richting, uh, zeg maar berichtgeving naar de burger toe. Nieuwsberichten voor de medewerkers. Media. Maar ik vraag er ook voor begrip voor, want deze mensen liggen natuurlijk de prioriteit bij de familie. Na het ontstaan van het ongeluk, daar wordt uiteraard onderzoek naar gedaan... maar ik begreep dat het te maken had met een opkomende file. Ja, dat uh, signaal hebben wij ook gehoord. We hebben natuurlijk meerdere mensen inmiddels al gehoord als zijnde getuigen. Uh, zoals het nu eruit ziet, hebben de bussen elkaar van achteren geraakt. Nou, dat klinkt als een kopstaartaanrijding. dat heeft ook iedereen kunnen zien. Ja, de ravage is gigantisch en het effect van die aanrijding... ja, daar heeft bijna heel Nederland last van gehad. Want ja, het is een enorme file geworden aan twee kanten. Alle zijwegen waren verstopt, dus ook van naar Amsterdam richting Almere richting Utrecht. Het is echt een behoorlijk verkeersontvangrijk geworden. Uh, de toedracht die wordt onderzocht door de verkeersongevalanalyse. En wij zijn heel veel mensen aan, aan het horen... zodat we bij al die verklaringen kunnen komen tot een oorzaak. Een verslag van Paul Sanders over het busongeluk op de A1 bij Muiden vandaag. Jan Nagel is weer voorzitter geworden van de 50PLUS-partij. Hij krijgt tot het voorjaar de tijd om de orde in de partij te herstellen... na het vertrek van Henk Rol begin oktober... De leden besloten dat vandaag op een partijcongres in Hilversum. Verslaggever Wilma Borgman. Het was erop of eronder voor 50PLUS, vonden veel leden vandaag. Het werd erop. Jan Nagel mag opnieuw tijdelijk de partij gaan leiden. En gaan redden. Een keerpunt is het, zegt Nagel zelf. Nou, ik denk dat vandaag een uh, prachtig voorbeeld was... dat we een keerpunt hebben ingezet. Er was vandaag geen verdeeldheid, er was geen... Uh, Gerommeld. Nee, het was een toonbeeld van eensgezindheid. We hebben in no time hele belangrijke besluiten genomen. En uh, afgelopen donderdag stegen wij in de politieke barometer weer van vier naar vijf zetels. Dus het kan zijn dat we dat vertrouwen nu echt weer aan het herstellen zijn. Geen gedonder meer. En over een paar maanden zal het kabinetsbeleid... de teleurgestelde oudere kiezer... vanzelf in de armen van de 50-plus-partij drijven, zegt Jan Nagel. In januari zullen de mensen zien, de ouderen... dat ze het meest gepakt worden van iedereen... 4, 4,5 procent erop achteruit gaan. En dan is er maar één partij die voor ze opkomt en dat is 50-plus. Volgens de partijregels mocht Nagel zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer... eigenlijk niet combineren met een bestuursfunctie binnen de partij. Maar ja... Nood breekt wet. Er moet veel gebeuren en er is maar weinig ervaring binnen 50+. Plus. Nou, als je ziet dat we de Europese campagne moeten starten... de kandidatenlijsten, het, ons partijkantoor willen verhuizen... de financiën moeten in orde... Ja, dan heb je een stuk ervaring en routine nodig. En dat gaan we nu een aantal maanden doen. En u bent op dit moment de enige die dat kan? De enige die die ervaring heeft? Dat moet ik niet over mezelf zeggen, maar u heeft het gehoord van de leden die mij nadrukkelijk dispensatie hebben gegeven. En dat was niet een kleine meerderheid, nee dat was de overgrote meerderheid. Dus ik, uh, ja, ik ben dankbaar voor dat vertrouwen. Over de invulling van allerlei andere vakante bestuursfuncties bij 50PLUS... wordt op een later congres gestemd. Oud-VVD'er Van Manders wordt lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. De twee andere partijen hielden vandaag ook een congres. Bij het CDA wordt Esther de Lange lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Bij een stemming onder de leden kreeg ze 62% van de stemmen. En daarmee versloeg ze de vorige lijsttrekker, Wim van den Kamp. En op een congres van een partij in Utrecht... pleitte de D66-leider Pechtold voor vooruitgang vanuit het politieke midden. Pechtold beschouwt D66 als de enige partij... die vanuit het midden hervormingen op de agenda zet. Dan de Rabobank. Wordt niet langer gezien als de betrouwbaarste bank van Nederland. Blijkt uit een peiling van het tv-programma 1Vandaag. In 2009 vond 54 van de Nederlanders de Rabobank... nog de betrouwbaarste bank. Nu is dat 22 Aanleiding voor het onderzoek was het gemanipuleer van de Rabobank... met de LIBOR-rente. Van de Rabelbank klanten overweegt een kwart over te stappen naar een andere bank vanwege het schandaal. Bijna alle geëncarteerden vinden dat de schuldige bankmedewerkers hun bonussen moeten teruggeven. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. In de Oude Kerk in Delft is vanmiddag de herdenkingsdienst voor prins Frizo gehouden. De prins is afgelopen augustus in besloten kring begraven in Lage Vuurse. Vandaag waren er zo'n 900 genodigden. Familie en vrienden bijeen tijdens een twee uur durende dienst. Verslaggever Menno Reemeijer was erbij. Hoe zag de dienst eruit, Menno? Nou, er was muziek. Treintje Oosterhuis die trad op. Maar ook het Kamerkoor en het Concertgebouworkest speelden werken. En er waren natuurlijk sprekers, vrienden die herinneringen ophaalden... maar ook zijn broers spraken. Koning Willem-Alexander keek ja, toch wel geëmotioneerd terug... op die fatale dag in februari 2012. It's to be a wonderful day tomorrow, zei hij... kijkend naar de heldere sterrenhemel, boven de Alpen... op de avond van 16 februari. Hij nam afscheid van een paar kennissen... waarmee hij een drankje had gedronken. Ze waren onder de indruk van het evenwicht dat hij scheen te hebben bereikt in zijn leven. Dat die prachtige tijd samen met zo'n dreun voor ons allen zou eindigen... was onvoorstelbaar. Maar het was zeker geen sombere dienst. Er was ook ruimte voor een lach. Zo vertelde broer Constantijn met toch lichte ironie... over de liefde van Friso, tussen aanhalingstekens, voor dans. Friso, um, he was heel goed in hiding... his uh, interest and love voor uh, dans. Um... At least, at least for most of his life. Ja, Constantijn met een glimlach, omdat bij vrienden en familie duidelijk was dat Friso ronduit briljant was, maar zeker geen danser was, maar door Mabel wel leerde waarderen. Um, but maybe, maybe by Mabel's doing, he became very fond of the Nederlands dance theater. Het was ook een zeer internationaal gezelschap. Uh, dat waren Friso en Mabel natuurlijk zelf ook. u zanger Bono was er bijvoorbeeld. De koningshuizen uit Jordanië, Bahrein en Noorwegen waren vertegenwoordigd. Uh, de elders waren er. Uh, dat is de organisatie van voormalig wereldleiders... waarvan uh, Mabel directeur is geweest. Onder hen ook uh, oud VN-baas Kofi Annan. En bischop Desmond Tutu die sprak nog een gebed uit. We pray especially voor zijn jonge familie. Voor zijn extended familie. Voor zijn relatives en vrienden. Help hen om zijn herinnering te herinneren. Om leven tot de volgende Bischop Desmond Tutu vanmiddag bij de herdenkingsdienst... voor prins Friso hier in de Oude Kerk in Delft. Menno Remijer, dank je wel. En beelden van de herdenkingsdienst zijn te zien op nos.nl.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 De Telegraaf bracht vandaag een groot verhaal over matchfixing. Hierin wordt matchfixer Paul Roy geciteerd. Hij zegt dat matchfixing schiering en inslag is in Nederland... en verwijt de KNVB en justitie dat ze dit onvoldoende onderzoeken... en zelfs in de doofpot stoppen. Michael van Praag, de voorzitter van de KNVB, ontkent dit... en hij vertelt welke maatregelen de KNVB neemt. Alle wedstrijdformulieren van de Ere de Eerste Divisie... worden naar de UEFA opgestuurd... De UEFA heeft een betting fraud detection systeem opgesteld... waarvan uit diverse landen waar voetbalwedstrijden gespeeld worden... gaan de wedstrijdformulieren naartoe. Dat leggen ze naast belgedrag van bepaalde personen. Ik weet ook niet hoe dat zit. Maar de KNVB die, uh, doet daarnaast... Uh, aan voorlichting, aan scheidsrechters, en spelers... van hoe kan je herkennen dat, er, uh, dat je benaderd wordt voor matchfixing. We geven voorlichting. We hebben een, een, een, een klokkenluiderslijn, mag ik het zo noemen... waar je actief uh, en anoniem op kunt melden. nou Er is nog nooit een melding geweest. We hebben die lijn al een jaar, dat wil ik u zeggen. Wij bagatelliseren het niet, maar samen met de UEFA... proberen we aan een oplossing te werken. En die oplossing wil ik u ook aangeven... Ik ben sinds september voorzitter van de UEFA European Taskforce. Dat is een taskforce die samen met, met, met uh, alle actoren uit de voetballerij moet gaan proberen om in Brussel uh, bepaalde onderwerpen onder de aandacht van de politici te brengen en om steun te vragen. Nummer 1 op, op de actielijst is matchfixing. Robin van Persie mag zich de meest scorende Nederlander aller tijden in de Engelse Premier League noemen. De spits van Manchester United vond in het met 3-1 gewonnen duel tegen Fulham. Na 20 minuten het net achter doelman Maarten Stekelenburg. En dat was zijn 128ste doelpunt in de Premier League. En daarmee passeerde hij Gerald Hasselbank. Die in Engeland bij verschillende clubs tot 127 treffers kwam. Er is verkeersinformatie. Wijnandswaan van de AWB. Waar staat het vast, Wijnand? Ja, Mark, vooral op de A1 op, van Amersfoort naar Amsterdam. Dat komt door werkzaamheden op de A10 De Ringweg. Voor knooppunt Watergraafsmeer staat 8 kilometer en een stukje verderop op de A10 noord richting Zaanstad staat voor de Koentunnel 7 kilometer. Dat komt omdat het verkeer op de A1 niet de A10 zuid op kan. In het noorden van het land zien we files op de A7. Heerenveen-Groningen in beide richtingen bij Tijnje 4 kilometer. Het komt door een beschadigde vangrail. De linkerrijstrook is aan beide kanten uh, dicht. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. Bij knopend lunetten 2 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Dankjewel Wijnand. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. 34 gewonden bij busongeluk op de A1. Jan Nagel, tijdelijk voorzitter 50+. Plus, en Prins Friso, herdacht in Delft.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 Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolis zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusief verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. I found my ah, daar zijn ze gebleven. De sterren van toen. One way win, one way win. Of a Vanaf maandag op Radio 5 Nostalgia...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 Ontdek alle innovaties van de Volvo XC60 op volvocars.nl. In kassa met een debetkaart kun je handig online aankopen doen. Hij is moeiteloos op te laden via de telefoonrekening van een ander. De beveiliging is zo lek als een mandje. En als gezin rondkomen van 60 euro per week omdat verschillende deurwaarden zich niet aan de regels houden. En we hebben de grote mayonaise test in kassa vanavond 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1.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 Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Zelfs Rabobank-bankiers deden mee aan het manipuleren van de internationale rentetarieven om daar zelf winst uit te slaan, bleek deze week. Hoe komt het toch dat bankiers en fraude zo goed samengaan? En is dat onethische gedrag te veranderen? Straks een gesprek met Marius van Dijken, directeur van het Centrum voor Gedragsethiek. En met Jan Brink, hij is initiatiefnemer van de, van de Financiële Coöperatie. En dat is een burgerbank zonder bonuscultuur. Er is live muziek van Flip Noorman. En we beginnen met een gesprek over Welkom bij de Camaras. Dat is een nieuwe reality show van SBS6. En daarin zijn BN'ers te gast bij een Afrikaanse stam. Dat denken ze althans, want in werkelijkheid bestaat die stam uit Nederlandse acteurs. En dat levert hilarische televisie op. Maar het is niet het eerste reality-programma waarin een groep mensen in een ongewone situatie het met elkaar moet zien te rooien. Denk bijvoorbeeld aan Expeditie Robinson of Big Brother. Allemaal programma's waarin psychologische experimenten worden toegepast. Bij mij aan tafel sociaalpsycholoog Arjaan Wit en hij is verbonden aan de Universiteit Leiden. Arjaan, waarom eh, fascineren die programma's ons zo? Ik denk dat we er allemaal zo graag naar kijken en er alles wat er omheen speelt, uh, tot ons willen nemen. Omdat uh, we eigenlijk benieuwd zijn hoe we het zelf zouden doen. Het is niet alleen maar apisch kijken. Het is ook, zouden wij ook ons laten verleiden... tot gekke rituelen, uh, vechten met mensen waar we eigenlijk van houden... Uh, uh, uh, uh, kleine concties maken om te overleven als het over Robinson gaat, enzovoort. Dus het is, ja, je kunt heel nieuwsgierig zijn van... wat als ik daar had gezeten? Ja. Kijk je er dus zelf graag naar naar die programma's? Uh, ik, kijk er, uh, ik kijk er graag naar. Ik kijk ze niet allemaal meer. Want uh, dan kan je de hele week eigenlijk wel uh, aan de buis gekluisterd <laughs> ja. zitten. Ja, het is schering er, en inslag. Ja. Maar wat er inderdaad <laughs> gebeurt zijn uh, dingen die heel uh, boeiend zijn. En die ik ook uh, kan gebruiken bij het onderwijs wat ik geef... Uh, aan de Universiteit Leiden over groepsdynamica. Want dat is gewoon uh, in extremo gespeeld. Bepaalde processen over macht en over leiderschap en over coalities. En zulke soort dingen die je uh, echt kunt toelichten aan de hand van wat er... Uh, op de televisie te zien is. Maar het zijn natuurlijk wel geconstru uh, ge geconstrueerde situaties. Hè? Het is niet zoals het in, in het echte leven, toch? Ik weet het. En wij hebben in tijd een student gehad... die heeft aan Expeditie Robinson meegedaan. En die heeft mij daarna verteld... dat wat wij te zien krijgen natuurlijk een constructie is. En een herconstructie. En als er iets gebeurd is, moet er wel eens iets overgespeeld worden. Maar het is wel <lacht> gebeurd. Ja. En wat natuurlijk de programmamakers proberen... is om situaties te creëren die het gedrag uitlokken. He, dus die creëren iets heel bijzonders. Zoals bij de Camara's waar je welkom wordt geheten... Uh, door een uh, hoofdman die je bij wijze van goed in je gezicht spuugt. Dat is natuurlijk een hele extreme situatie. En dat zal bij sommige stammen ook echt zo gebeuren. En dan is het natuurlijk toch heel boeiend om te zien... hoe mensen daarop reageren. Ja, en ik, ik heb dat toevallig ook gezien. En dan... Ja, die, die, die groep BN'ers, die accepteren dat gewoon. Hè. Die denken, oh, dit is een belangrijk ritueel, dat moet je respecteren. Dus ik hou me gedijst en ik moet dankbaar zijn dat ik dit um, uh, mag ontvangen. Ja, en ik denk dat dat ook het grote verschil is... dat je niet meteen in opstand komt... want je bent uitgenodigd om daaraan mee te doen. Je hebt je opgegeven... er zijn allemaal interviews met die mensen geweest van tevoren... waarin ze zeggen, goh, ik ben eigenlijk heel benieuwd... hoe ik ga reageren onder zo'n soort nieuwe omstandigheden... met rituelen die ze daar hebben, die voor ons helemaal anders zijn. Net zoals met groeten uit de Rimboe waar meestal de ouders zich voor opgaven. En als er dan kinderen mee gingen naar de Rimboe... dan zag je dat die kinderen wel in, in een soort protesthouding uh, gingen staan. Maar de ouders die probeerden dan toch de lol ervan in te zien... en de kinderen erbij te houden en te zeggen, loop niet meteen weg. En maakt het dan eigenlijk uit dat die BN'ers bij Welkom bij de Kamara's in een maling worden genomen? Want die weten niet dat, uh, uh, dat die stam eigenlijk helemaal niet bestaat... Maakt dat uit voor hoe ze op elkaar reageren? Ik denk het helemaal niet, want wat dus nu blijkt... ik heb vandaag even verder gekeken over interviews... die met die hoofdrolspelers zijn gehouden nadat ze zijn teruggekeerd op Schiphol... dat ze het hele, pro hele programma niet wisten dat ze in de maling werden genomen. Dus ik denk dat ze gewoon hebben gedacht dat ze in de Rimboe zaten dat zaten ze natuurlijk, en dat daar speelde wat hun is voorgelegd. En pas in het allerlaatste van het programma... maar dat zullen we pas over enkele weken op de buis zien... werd duidelijk gemaakt met een soort debriefing... zoals je dat zou kunnen noemen, van kijk, dit was er aan de hand. Um, Jan Brink, ken je die programma's, die reality-programma's? Nee. nee? Nee, ik kijk uh, weinig televisie. Dus dit soort programma's al helemaal in. Het gaat helemaal langs je heen. Ja, het, het is best mee. interessant, hoor, wat er allemaal ja. gebeurt. Ja. <laughs> ja. Ik zal, zal eens proberen om de week <laughs> ja. een keer te kijken. En Marius van Dijken? Uh, ik, ik ken ze nauwelijks. Ik, ik kijk ook niet zoveel tv. Ik zag van de, van de tv-show waar het net over ging... dat een hele korte samenvatting bij de wereldreis door... heb ik even zien, uh, langs zien komen. Dus ik, ik begrijp waar het over gaat. Dat zag er goed uit. Maar ik, nou, te zeggen dat ik een goede mening erover heb, dat... Uh, nee. Nee. Nou, dat zijn twee uh, van de weinige mensen... die niet kijken naar die programma's... want ze zijn buitengewoon succesvol, hè, Arjan? Ze zijn inderdaad succesvol, omdat het zo herkenbaar is. en Omdat ja. mensen gewoon benieuwd zijn... wat zou jij doen onder extreme omstandigheden... En uh, ja, de, daar is denk ik uh, niks mis mee... om daar uh, uh, aan de buis gekluisterd te zijn, als je dat leuk vindt. En in wat voor situaties komen die mensen terecht... die meedoen aan zo'n programma? Nou, wat altijd gebeurt, is dat er uh, met een hele minimale ingreep... eigenlijk een conflict wordt gecreëerd tussen twee groepen. Of het nou mannen-vrouwen zijn, of het nou Belgen-Nederlanders zijn... of het nou uh, de, uh, mensen met een bril en mensen zonder een bril zijn. Het maakt niet uit. Er is eigenlijk helemaal niks voor nodig... sociaal-psychologisch gezien om twee groepen uit elkaar te drijven... die tot dan toe hele goede vrienden waren. En dat zie je natuurlijk ook in het echt, in oorlogen en in bedrijven... en in andere situaties waarin er maar iets hoeft te gebeuren... of het is opeens het wij-zij-denken. En wat gebeurt er dan? Dan zijn wij iets beter dan zij. Altijd wij proberen toch altijd weer iets beter te zijn dan zij. En als het nou tussen mannen en vrouwen gaat... en zoals bij de Camara's, dat opeens de norm wordt gezegd... mannen, jullie kunnen hier rustig in de schaduw gaan zitten... en de vrouwen moeten werken en het water gaan slepen... dan zit daar opeens voor de mannen een soort van zelfsprekendheid in... van kijk ons eens, zo doen ze dat hier. En dat is eigenlijk wel goed ook. De vrouwen komen daar dan redelijk tegen in opstand... maar niet zozeer dat ze zeggen... Amahula, gaan jullie het water maar sjouwen. Dus die schikken zich toch ook op een of andere manier in hun, in hun rol. En die zullen waarschijnlijk in een van de volgende programma's... wel weer een aspect vinden waarin zij dan superieur zijn. Maar ze moeten wel harder werken dan die mannen. Dat is mij wel duidelijk. En hoe, hoe is het eh, met de onderlinge verhoudingen binnen zo'n groep? Want die moeten eigenlijk ook opnieuw gecreëerd worden die worden ook opnieuw gecreëerd. En dat zie je ook bij Expeditie Robinson... dat die coalities zich van dag tot dag... of laten we zeggen om de twee dagen kunnen, kunnen wisselen. Als er weer iemand weggestemd moet worden... of er is een, een soort battle tussen twee groepen... of er is iets anders aan de hand waardoor je denkt... waar zit ik in de pikorde, waar zit ik in de hiërarchie? Dan kan het zomaar nodig zijn om een vriend van gisteren te verlaten... en een nieuwe vriend of vriendin uh, te zoeken... om samen een bondje te maken tegen... Iemand waar je tot nu toe heel vertrouwd mee was. Dus eigenlijk ben je continu bezig met je eigen positie uh, ja. te bepalen. Of eigenlijk te ontdekken um, waar je staat binnen de groep. En dat is natuurlijk in zo'n spel... is dat allemaal binnen een week of binnen twee weken geconcentreerd. Terwijl dat in ons dagelijks leven zich over jaren uitstrekt. Dat opeens mensen waar je tot nu toe heel goed mee was... nu toch in een positie komen dat je denkt... hé, hey, uh, ben ik nog jouw vriend? Uh, hoor jij nog bij de groep? Uh, hoor je nog bij ons kleine clubje. Denk jij nog zoals wij? Of denk je eigenlijk anders? En gaan we ons nu toch uh, tegen jou afzetten? Of houden we jou buiten de deur? Het dat... lijkt wel alsof angst dan een grote rol speelt. Hè? Ja, angst of mogelijkheden om jezelf uh, te verheffen tot een iets hoger plan, of in een veilige zone te brengen, of um, met mensen om te gaan, zoals misschien ook in de bankwereld uh, het geval is, dat je zegt, kijk, wij zijn vrienden, wij weten wat we aan elkaar hebben, en daar is iemand die... Uh, vindt dat eigenlijk niks, of die roept ons tot de orde... of wat dan ook, kunnen we die niet een beetje buiten de deur houden? Ja. Dus het lijkt heel erg op het echte leven. Het is het echte leven, alleen het is heel erg gecondenseerd... en het is heel erg kunstmatig, geconstrueerd... en daarmee heel heftig en daarmee boeiend voor de televisie. Omdat als je het echte leven zou filmen... dan zouden mensen niet blijven kijken. Dat is te saai. Ja, ja. dat gaat te langzaam. Ja. Dat gaat te langzaam. Maar er worden ook eh, klassieke psychologische experimenten toegepast, hè? Ja. Wat voor experimenten zijn nou, Als je het nou dat? hebt over de, de Camaras. Wat ik dus, waar we nog maar één uitzending van hebben gezien. Dan is um, eigenlijk op een vrij toevallige wijze. Heeft uh, de, de, de ontvangende stam he, in de Rimbo. Heeft tegen de uh, bezoekers gezegd. We gaan een uh, strikt onderscheid maken tussen de mannen en de vrouwen. De vrouwen gaan werken en de mannen die houden zich koest. En die gaan in de schaduw zitten. En die gaan eens overleggen hoe de wereld in elkaar zit. En uh, hoe het nog beter kan en wat dan ook. Wat je daarmee meteen ziet. Is dat als je een rol krijgt opgelegd. Uh, van buitenaf, dus opgelegd... niet omdat je hem zelf verworven hebt... maar omdat iemand je vertelt dat dat je rol is... dat je je daarna gaat schrikken. Dus als iemand zegt, jij bent de baas... dan ga je ook als baas gedragen? Dat zagen wij bij onze scheidsrechter Dick Jol... die daar dus aan meedoet. En die dat eigenlijk toch wel een, een comfortabele positie vond. En toen... Hem werd gevraagd, wat vind je daar nou van? Dat jij opeens als ons stamhoofd en als baas uh, fungeert... en het eerste eten krijgt en de meeste, met de meeste egaars behandeld wordt... terwijl wij toch eigenlijk nu opeens jou ondergeschikte zijn. En we zaten hier in hetzelfde busje... en we zijn dezelfde mensen die hier naartoe zijn gekomen. Zei hij, ja, zo gaat dat nou eenmaal, dan moet toch iemand de baas zijn. Maar is het is niet aardig, hè? Het is niet aardig en <sus> hij wordt er ook op aangekeken. Maar hij gedraagt zich er wel naar. Maar krijgt hij, gaat zijn moreel dan niet opspelen? Van Dat kan ik eigenlijk niet maken. Ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. We hebben nu één keer het programma gezien. Ik weet niet hoe de volgende serie, uh, hoe de volgende programma's gaan staan. Nee, maar hoe zit dat in dat experiment, ja? bijvoorbeeld? Uh, oh, daar hebben mensen niet heel veel moeite mee om zich uh, naar uh, rolvoorschriften te gedragen. Uh, in het beroemde experiment Stanford Prison, wat Simbardo heeft uitgevoerd, een hele, heel veel jaren terug, heeft die mensen op volstrekt toevallige basis ingedeeld in ofwel bewakers van een gevangenis... ofwel in de gevangenen zelf. Ze werden uitgenodigd naar een instituut, een psychologisch instituut... en daar kreeg dus de helft random toegewezen bewakersrol... en de andere helft de uh, gevangenenrol. En het bleek dat de bewakers de gevangenen gingen pesten... en dat de gevangenen de bewakers gingen pesten... en dat ze er in die tijd niet zo heel veel morele scrupules over hadden... wat ze aan het doen waren. Zelfs toen er mensen van buiten kwamen op bezoek om te kijken hoe het ging en zeiden van, wat, wat is dit hier? Zeiden ze, dit is mijn rol in deze wereld die waar ik vrijwillig aan meedoe. en waar ik kijk van welke kant het opgaat en, uh, enzovoort. En daar werden ook, uh, mishandelingen plaats, uh, de, vonden mishandelingen plaats van de bewakers naar de gevangenen. En de gevangenen zaten de bewakers te pesten. En maakt het dan niet uit wat voor persoonlijkheidstype je hebt? Gebeurt dat iedereen? De kans dat dat gebeurt is voor iedereen heel groot. En sommige mensen zullen iets eerder opstandig worden... en zeggen dit gaat me te ver. Maar toch, als je kijkt naar de resultaten... uit heel veel sociaal-psychologisch onderzoek... mensen gaan toch in grote getalen mee wat de groep van hun verlangt, of wat een leider van hun verlangt... of wat in dit geval een proefleider van hun verlangt... of wat in dit geval bij SPSS. gewoon de situatie van hun verlangt. Wat een rotzakken zijn we dan eigenlijk, hè? Ja, zijn we ook, ja. En we laten ons wel een beetje mangelen door de situatie... maar misschien is dat ook een van onze capaciteiten... dat we ons uh, kunnen aanpassen hè, ja. aan wat er uh, zich voordoet... zonder dat we meteen denken, oh, ik verstar helemaal en ik doe niks meer... want dit past niet bij mijn geweten of dit past niet bij wie ik ben... Gelukkig schuiven we toch een beetje mee met uh, de wind uh, naar links... en de wind naar rechts en uh, de zandstorm naar voren en uh, wat er maar gebeurt. Want het heeft te maken met overleven. Dat dus denk ik wel, ja. ja. Dat heeft er wel mee te maken. Stel nou, Arjaan, dat jou gevraagd wordt om um, ook zo'n realityprogramma uh, te bedenken. Welk experiment zou jij dan graag um, willen laten zien, willen gebruiken? Ik denk dat er altijd iets met leiderschapsdingen in zullen zitten. Want dat is zoiets fundamenteels. Waar sta je in de pikorde? Zit je onderaan, zit je in het midden, zit je bovenaan? Kun je uh, door bepaalde dingen te doen je omhoog werken? Of kun je door bepaalde dingen te laten... of andere domme dingen te doen uh, naar beneden kukelen? Uh, dus ik denk dat een experiment altijd zal gaan... over machtsverschuivingen en posities die vakant komen... waar je iets voor moet doen of waar je iets voor moet laten. Ik denk dat het daar eigenlijk over gaat. En dat zit altijd in de programma's. Uh, of het nou Robinson heet, of het uh, de Camaras heet... of als het Big Brother heet. Wie komt er bovendrijven? Uh, wie doet de dingen die door de groep gewaardeerd worden... en krijgt daardoor een soort leiderschapsrol van de groep toegewezen? En dan komt er een proefleider, of dan komt er een regisseur... of dan komt er weer iemand anders en die zegt... nee, maar dat gaan we toch even doorbreken. Want jij was wel de informele leider, heel belangrijk... maar we gaan toch even iemand anders tot formele leider benoemen. En hoe vaak gebeurt dat niet in ons dagelijks leven? Maar er zijn dus geen nieuwe experimenten die, die je zou willen inzetten? Voor ja, programma. om dat nu even aan 1, 2, 3 minuten te bedenken... <lacht> dat, gaat, dat gaat erg ver. Maar het zou een variant zijn op uh, waar sta je in de rangorde... en wat moet je doen? En bereik je de rangorde de hogere positie... door je gesteund te voelen door, uh, door de medegroepsleden? Of word je opeens ergens geplaatst? Omdat iemand dat jou vertelt of omdat we dat nou eenmaal zo besloten hebben als programma, of noem eens wat. En dat zijn natuurlijk de spannende dingen, ook in het dagelijks werk. Wie wordt er aangesteld als leidinggevende? Zijn dat mensen die van binnenuit heel veel krediet opbouwen... omdat ze de dingen zo goed voor elkaar hebben? Of komt er opeens iemand ingeparachuteerd die het opeens voor het zeggen krijgt... en die we eerst maar eens moeten uitleggen hoe de wereld hier... De voorstaat en, en de boel meteen ontregelt. Bijvoorbeeld, ja. En na een maandje weer weggaat. Of niet een maandje, na een jaartje weer weggaat. Omdat die interim is. En dus niks met de toekomst te maken heeft. Die kan gewoon van alles doen. En daarna zeggen, dat was mijn rol. Ik ga weer weg. Veel succes er verder mee. zijn spannende dingen hoor. Die we allemaal, uh, ieder van ons, meemaken. En uh, dat is natuurlijk heel erg gecondenseerd. In zo'n televisieprogramma terechtgekomen. Vanavond uh, de tweede aflevering ja. op SBS. Gaat u kijken? Ik hoop dat ik dan thuis ben. <laughs> ja. Als het meezit op de ja. weg. Goed, dankjewel. Uh, ja, het is tijd voor muziek. Singer-songwriter Flip Norman geeft in Pavlov alvast een voorproefje... van zijn debuut-cd Belze Parese. En dan gaat het nummer Ik heb de macht zingen. Flip Norman. Ik ben strategisch, maar ik ben kwaadaardig. Ik ben gelukkig, maar niet te pruimen. Ik ben een baby zonder speen en met afgehakte duimen. Ik ben de klootzak die steeds het laatste lacht. Ik ben charismatisch. Maar immoreel, gebruik mijn naaste, mijn naaste instrumenteel. Ik ben de roofbouw, ik ben de ploeg. En zelfs van mijn hebzucht heb ik nog niet genoeg. De hyena die steeds het laatste lacht. Maar hey. hey, ik heb de sir! Yes sir! Macht, sir! Yes sir! Ik heb de sir! Yes sir! Macht, sir! Yes sir! Ik heb de macht! Ja! Yeah. Ik ben groot, maar klein zielig! Ik win altijd, maar ik win, ik win slemielig. Ik ben de trap in de ballen. De appel die niet rust voordat hij omhoog kan vallen. De hyena die steeds het laatste lacht. Maar ik, hey, ik heb de sir, yes sir, macht, sir, yes sir. Ik heb de sir, yes sir, macht sir, yes sir, ik heb de macht. Ik ben de bergen, ik ben de talen, ik ben de levenszin vertaald in alle talen. Ik ben de wijsheid, ik ben waarachtig. Op de bodem van de diepste zee is elke monnik. Toch weer oppervlakkig. Maar ik, ik rijd dieper. Ik vlieg hoger. Voorbij de tijdgeest, Voorbij het feit. Oh, ik bezweer het lot. Ik ben de heerser van de onbeheersbaarheid. Die steeds het laatste lacht. Want ik heb het sir. Yes, sir. Macht, sir. Yes, sir. Ik heb de, sir. Yes, sir. Macht, sir. Yes, sir. Ik heb de... de macht. Flip Norman hoorde u met zijn het, nummer Ik heb de macht. En uh, dat staat op zijn debuut-cd Belze Parijs. En dat komt uh, eind deze maand op 29 november uit. Meer muziek van hem vindt u op zijn website flipnorman.nl. En daar is ook te zien waar hij de komende tijd optreedt. Dit is Tot 7 uur Pavlov. Vandaag praat ik in Pavlof met sociaal psycholoog Arjaan Wits... van de Universiteit Leiden... met directeur van het Centrum voor Gedragsethiek... en hoogleraar aan de Nottingham Trent University, Marius van Dijken... en met Jan Brink. Hij is initiatiefnemer van de Financiële Coöperatie... een burgerbank zonder bonuscultuur. Deze week werd er weer een bankschandaal bekend. Medewerkers van de Rabobank hebben de belangrijkste... internationale rentetarieven gemanipuleerd... om er zelf beter van te worden. Waarom gaat het toch zo vaak mis? En is dat onethisch? Gedrag, gedrag te veranderen. Marius van Dijken houdt zich bezig met ethisch gedrag en Jan Brink probeert een eerlijke bank op te zetten. Jan Brink, om met u even te beginnen. U heeft ook uh, gewerkt bij een gewone bank, hè? Uh, ja, ik heb in het verleden inderdaad een paar jaar bij een gewone bank gewerkt. En hoe stond het daar met de moraal? Uh, nou, dat kon ik uh, op dat moment denk ik niet be beoordelen. Ik zat in het te lage echelon, zeg maar, om, uh, om daar iets in en zo over te kunnen melden. U zag geen uh, uh, haantjes voorbij met grijpgrage handjes? Nee. Nee. nee, ik denk ook in dat in de, in de meeste banken het, het, het gros van de mensen die er werkten, ja, dat die daar ook met dat soort dingen eigenlijk helemaal niet bezig zijn. Die zijn normaal met hun werk bezig, die zijn normaal hun dingen aan het doen. Ja, en die worden toch uh, met dit soort uh, nieuws continu geconfronteerd. Zijn het uh, voornamelijk een paar rotte appels bij de bank die het uh, verkeerd doen? Ja, ik heb, ik heb altijd de 80-20-regel geleerd. 80% van de mensen is voorkomen koosje. En die andere 20% ja, daar schort dan wel wat aan. Dus ik kan me voorstellen dat dat bij een bank niet heel veel anders is. Nou, nu uh, bent u inmiddels niet meer werkzaam bij die bank. Nee. Uh, maar u wil een eerlijke bank opzetten. Dat is de bedoeling, precies. Waarom wilt u dat? Nou, Wij hebben um, eigenlijk gezien de laatste jaren... dat het, uh, uh, ja, de onvrede ontzettend groot is bij, uh, uh, bij de huidige banken. Uh, mensen vertrouwen hun bank niet meer. Mensen zijn uh, ja, eigenlijk wel helemaal klaar. We krijgen heel veel reacties van mensen die roepen van, ja, waarom moet ik betalen om te mogen betalen? Mensen begrijpen niet meer hoe een bank in elkaar zit. En ja, dan ga je daar eens naar kijken. En dan zie je eigenlijk dat banken ook heel ver afgedreven zijn van hun kerntaak. En uh, ja, dat, dat, dat wekt heel veel vrevel en heel veel... Uh, ja, onvrede toch bij mensen. En die kerntaak, wat nou, is dat? Nou, de kerntaak, eigenlijk de primair de, de taak van een bank... is natuurlijk het, het, het in balans brengen van, uh, van financiële middelen. Er zijn mensen die hebben wat geld te veel... die willen dat graag sparen of beleggen. En er zijn andere mensen die hebben uh, op enig moment een tekort... en die willen graag een krediet of een lening of een hypotheek. Dus ja, het gaat voornamelijk om uh, de klant? Nou ja, zou het moeten gaan? Een, een bank zou zich primair met zijn klant moeten bezighouden. Alleen de praktijk leert dat, klanten zich, of dat banken zich eigenlijk bezighouden... alleen met aandeelhouders, winstmaximalisatie... en hoe zorg het ervoor dat er zoveel mogelijk verdiend wordt. En dat gaat u anders doen met uw met uw bank. Anders. ja. ja. Um, een vraag aan jullie allebei, ook aan jou, Marius van Dijken. Zijn jullie verbaasd dat het mis is gegaan bij de Rabobank? Marius? Um, nou... De Rabobank heeft een buitengewoon degelijke reputatie, denk ik. Ja. Maar als, je, als je kijkt, als je achteraf, dus in die zin verbaast het mij, verbaasde het mij. Um, als je terugkijkt naar hoe de situatie in elkaar stak, verbaast het me helemaal niet eigenlijk. Uh, als je kijkt van hoe, ik werd net gezegd, ligt dat nou aan een rotte appels of, of iets anders, de 80-20 regel. Maar als je ziet hoe die specifieke situatie, situatie in elkaar stak, ja, dan, dan lijkt het er eigenlijk op dat het wel mis moest gaan. Als ik bijvoorbeeld een voorbeeld mm -hmm. mag geven. Um, woensdag in het FD werd tamelijk duidelijk uitgelegd... Dat, er eigenlijk, dat het een hele geïnstitutionaliseerde praktijk was. Het, het, het, het manipuleren van rentetarieven. Wat gebeurde er bijvoorbeeld als er iemand wegging... naar een, een andere positie kreeg, een andere functie kreeg gepromoveerd. Dan zorgde hij dat hij nog een maand of drie er blijft werken... zodat hij zijn opvolger vast kon inwerken. Ja, en dat ging dan op de manier om uh, uh, um dus die rentetrieven te manipuleren. Dus om even direct, maar als het mag, even direct terug te grijpen naar, naar, hoe, hoe, naar de analyse van de, uh, de spelshows. Ja, mensen krijgen gewoon een rol toebedicht. En die vervullen ze. Er wordt zelfs nog moeite ingestoken om ze even te leren hoe het, hoe het vak werkt. Hoe, hoe het fout moet gaan hoe, eigenlijk. Hoe, hoe je Hoe je moet schoemelen. Ja. Hoe je moet schoemelen inderdaad. Dus dat is een van de... Ja, ik, ik, heb, ik, ik zat het dus rustig te bekijken. Uh, naar aanleiding ook van deze uh, uitnodiging. En ik kwam met een aantal dingen waarvan ik dacht... ja, dit, dit moest wel fout gaan. En Dit, dit is weer zoiets van... ja, dit, dit, dit, dit zijn op zichzelf niet noodzakelijkerwijs rotte appels. Er is wat mij betreft ook weinig evidentie... dat, uh, dat mensen die in het bankwezen werken... nou per definitie nou zo verschrikkelijk veel slechter zijn. Wij. Wat, wat erg problematisch is, dat, en waardoor het erg opvalt, is dat als het misgaat, dan gaat het om een heleboel geld wat van ons is. Maar het, het gaat dus ja. eigenlijk al heel lang mis, en op een gegeven moment is het zo groot dat het niet meer uh, verbloemd kan worden eigenlijk, toch? Dat lijkt, zo lijkt het hier naar buiten te zijn gekomen, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Jan, uh, verbaast het jou dat de Rabobank ook de fout is uh, ingegaan? Ja... Ik denk het wel, omdat juist de Rabo was denk ik, dan, mm -hmm. denk ik nog de enige bank... waar je het dan inderdaad niet van verwacht. Althans van de grote vier. Uh, maar ja, ja, toch ook, ook zijn zij van een sokkel afgevallen, zeg maar. Ja, verbaasde me. Ja. Nee, ja, ik, ik kijk nergens meer van op in de bankwereld, laat ik het zo zeggen. Uh, wij spraken uh, van de week op de redactie ook over dit onderwerp... maar toen dachten we van ja, het is eigenlijk ook wel een beetje de kat op het spek binden. Hè? Bankiers zijn natuurlijk gek op geld... Uh, dus die proberen het een of ander... dat is eigenlijk niet zo gek. Marius? <laughs> ik, ik weet niet of bankiers gekker zijn op geld dan andere mensen. Uh, dat dat, dat nee? durf ik niet te zeggen. En, als je, en, en het lijkt, als, je, als je de situatie analyseert... dan lijkt het er ook op dat dat niet echt het echte probleem is. Naar mijn idee. Als, als je ziet hoe het gaat... En, en, dit, dit, dit soort processen zijn vrij goed bekend... uit ja, zeg maar de, de behavioral ethics. Hè, mijn, mijn vak, en dat, dat leunt... Heel erg tegen de sociale psychologie aan bijvoorbeeld, uh, tuurlijk. Um, als je ziet van mensen, mensen worden natuurlijk voor, een, iedereen wordt voor een belangrijk deel gedreven door eigen belang en, enzovoort. Dat weten we allemaal, en sommige mensen houden meer van geld dan anderen. Maar als je ziet wat hier gebeurt, is dat um, de situatie. De, de, het libor probleem was, was eigenlijk zodanig dat het lukt om een heel klein beetje de rente te manipuleren. En nog steeds jezelf eigenlijk een goede bankier te vinden. Ik bedoel, je maakt een. Het gaat een heel, je doet iets heel kleins. Ja? Dus het lukt, je kunt nog steeds jezelf in de spiegel kijken. Je kunt het verantwoorden. Naar, ja, je kunt het verantwoorden naar jezelf. Um, en, en uiteindelijk gebeurt er iets heel groots. Het is, we, we weten dat het om het eigen belang ging van die mensen dat ze het deden. En dat is perfect bekend. We weten uit onderzoek met studenten en andere uh, mensen... dat hè, als je studenten de kans geeft om de zaak te bedonderen... dan is het niet dat 20% de zaak bedondert, maar eerder 80%. Ja, maar <lacht> een heel klein beetje. Ja, je, geeft je, de kans van, nou, je, je laat ze een aantal opgaven doen en je zegt... van, nou, kun je me even doorgeven hoeveel je het goed hebt gedaan. In werkelijkheid hebben ze de gemiddeld vier goed gedaan. De gemiddelde student die het zelf door mag geven... die heeft er een vijf goed gedaan. Want hij krijgt betaald voor de juiste opgave. Dus hij zegt niet, ik heb er vijftig goed gedaan. Nee, vijf. Ja? Dus we weten, zolang je jezelf in de spiegel kan aankijken... als een goed mens, dat vinden we allemaal heel belangrijk... dan zullen we die kleine, fout, die, die kleine uh, uh, foute acties ondernemen. En dat leidt in dit geval, in zo'n financieel systeem... leidt al to, tot extreme problemen. Maar het mag toch niet? Nee, het mag niet, maar men... Uh, Um, um, het, het, nee, het mag niet. Hoewel ik weet ik weet niet hoe. Ik, ik weet bijvoorbeeld, om even terug, een, een voorbeeld over de student. ik weet niet hoe erg studenten het vinden om, om um, uh, een klein beetje te spieken op een tentamen. Ik weet niet of ze dat moreel onjuist vinden. We weten dat misschien. Er is onderzoek dat 70, 80 procent het wel eens gedaan heeft. Ik weet niet hoe moreel onjuist um, uh, bankiers het vonden in het Libor-schandaal. We kijken nu terug, dat is makkelijk. Ik weet niet hoe moreel onjuist het toen werd gevonden. Um, je bereid, je, je, je, je, um, om een heel klein beetje die procentpunten aan te passen. Wat, wat voor referentiegroep heb je om je morele mening op te baseren? Ja, medebankjes. Verder was er niks. Maar de regels toch ook? Nou, die waren niet zo expliciet. Oh, Dus als het geen expliciete regels zijn... dan is er ruimte om een beetje ben te bewegen. We hebben die ruimte, toch? Ja. ja. Arjan Witt. Maar zelfs als er wel regels zijn... kijk, iemand die zit te frauderen bij een bank... zoals het nu naar de, naar de buitenwereld is gekomen... die doet dat niet in zijn eentje. Die hoeft zich niet af te vragen, ben ik wel oké? Okay? Die doet dat met een heel aantal mensen die dat allemaal in datzelfde schuitje zitten... en die mekaar ervan zitten te overtuigen... dat wat zij doen toch eigenlijk een hele goede zaak is. En we noemen dat ook wel groepsdenken. Als je uh, geluiden die het tegendeel bewijzen of beweren... buiten de deur houdt, waar ik net ook naar verwees... en je gaat met een klein clubje, heel een hecht clubje... zulke soort dingen doen... dan zit je mekaar te overtuigen dat het allemaal niet zo erg is... en dat het misschien zelfs nog wel goed is ook... Dus het is, uh, mensen beschermen zichzelf door uh, zichzelf ervan te overtuigen... en steun te zoeken bij anderen die dat ook doen. En dan is het lokaal eigenlijk heel erg oké okay wat je doet. En degene die misschien wel eerlijk wil spelen... of eerlijk zijn werk wil doen, um, die staat dan eigenlijk buitenspel. En daar wordt de deur vaak voor dicht gedaan. En wanneer die aan de bel gaat trekken, dan hebben we het over een klokkenluider. Ja. Je wordt, dus... en je wordt de deur uitgezet. Ja. Ja. Je wordt geconditioneerd door de cultuur. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. Ja. Ja. Dat, dat is expliciet bekend inmiddels ja. hoe dat ging. Hebben, ja. Hebben bankiers een bepaalde persoonlijkheid? Daar is in mij geen enkele evidentie van bekend dat bankiers afwijken van de gemiddelde persoon die een carrière wil. Sorry. Ik, eh, nee. Nou, het maakt mij niet uit hoor. Nee, je, niet nee, nou, ik, nou, je hoort vaak <laughs> mensen willen graag simpele oplossingen van. Het uh. gaat om er is te veel testosteron en uh, ja. die mensen en, enzovoort. Ja, Mogelijk. Er is misschien wel te veel testosteron in de wereld. Uh, maar niet speciaal in de bankierswereld volgens mij. Het lijkt veel meer te gaan om hoe de, hoe de structuur van die wereld is opgezet. En hoe ja. dat uit de klauw is gegroeid. Dus het is ligt goed aan... als nieuws eigenlijk. Ja. ja. Het ligt aan, aan, aan de structuur, niet aan de personen. Ja, nou ja, de personen doen het. Maar ik denk niet dat bankiers speciale personen zijn... die allerlei andere dingen doen dan gewone mensen. Er is gewoon geen enkel... Dat, dat, dat, dat, dat lijkt gewoon niet het geval te zijn. Wat denk jij Jan? Ik denk dat die mensen in een cultuur gezogen worden. En op het moment dat ze in die cultuur zitten. Ja, dan kun je twee dingen doen. Slikken of stikken. En ja, als je er niet in meegaat, lig je eruit. En als je er wel in meegaat, ja, dan, dan, dan hoor je bij de haantjes. En dan, uh, dan doe je vrolijk mee. En dan krijg je wellicht ook nog een flinke bonus op je rekening. Nou ja, dat is natuurlijk... Uh, binnen de financiële sector was dat natuurlijk wel uh, redelijk opportun. om dat inderdaad op die manier... Uh, te bedenken. Ja. Oh ja, weet Denk jij dat er een, een speciale persoonlijkheid of een bepaalde persoonlijkheid uh, dat je die tegenkomt in, ja, onder de bankier? Nee, ik denk het dus helemaal niet. Ik denk dat uh, in de bankenwereld net dezelfde mensen worden aangenomen als in andere werelden. En dat je soms heel blij bent met een, een tamelijk individualistisch ingestelde uh, medewerker die je dan recruteert. Want die uh, weet heel goed zijn eigen dingen, zijn eigen boontjes te doppen. En op een ander moment ben je heel erg blij met een teamplayer. En juist een teamplayer, iemand die heel coöperatief is naar zijn medegroepsleden... Die zal aan dit alles meedoen en die zal daar niet zich buiten stellen en de boel gaan uh, verlinken en gaan klikken en gaan jokken en gaan, uh, of wel jokken dus, maar niet gaan klikken tegen anderen. Want die is het juist te doen om coöperatief binnen mijn team te doen wat de situatie van mij verlangt. Dus ik denk helemaal niet dat het speciale types zijn die je er bij voorbaat uh, op zou kunnen selecteren om ze wel of niet. En zoals Marius net zei: van, uh, er wordt wel eens gezegd, er is te veel testosteron. Dat vind jij ook niet. Waarschijnlijk is er binnen die banken te veel uh, testosteron. Dat zou kunnen. Een soort sfeer van kom vooruit en zorg vooral goed voor jezelf. En ben loyaal en wees loyaal aan je team. Hè? Dat aan is je team minst... of ook aan jezelf vooral? De, dat is natuurlijk de hele tijd de kwestie. Want doen ze het voor de bank of doen ze het voor zichzelf? In het Libor-schandaal deden ze het voor zichzelf. Ja. Ja, dat, de, de, de, de, de Deze raadbank medewerkers, het Libor-schandaal, zoals u weet, wat groter. Hè? In het, ja. het verleden is het ook gedaan om de... Om, om de... De om, om eigenlijk de prestaties van de bank wat beter voor te stellen. Maar waar we het nu over hebben... wat in de krant kwam, het Rabobankprobleem... dat ging om de individuele medewerkers uh, goed voor de dag te laten komen. Dat was individualisme. Ja. En wat ja. mij ook heel erg opviel... Um, waar ik eigenlijk wel een beetje van schrok... is de neerbuigendheid van die bankiers... Ja, hoe ze over hun, ja. hun, hun, hun klanten spraken. Hè? Ja. Ik, heb, ik, ik, heb hier wat, ik heb hier de, de Volkskrant van uh, afgelopen week... Um, Even kijken hoor. Ik moet vandaag enkele transacties afwikkelen voor één maand. Dus ik zou het op prijs stellen als het wat hoger was. Geen probleem, kerel. Hoe wil je het? Zou leuk zijn als het op 0,90 kan. Nou ja, en dan... Even kijken. Ach, maak je geen zorgen. Er zijn grotere schurken dan wij. Ja, en, en, en ik andere, lijk je Libor Hoer wel, staat er nou. Dit ja, en, is toch... en een andere e-mail eindigt expliciet van... Nou, dit wordt duur voor de klanten. Ja. Als, als een, dat wordt dan als iets heel lolligs uh, gebracht. Ja. Uh, ja, dat, ja, dat klinkt niet alsof men heel erg... Een enorme insteek. Maar realiseren ze zich wel waar ze mee bezig zijn dan? Uh, ze realiseren zich niet alles waar ze mee bezig zijn, denk ik. Zij, zij, ik weet niet wat, wat realiseren is, maar zij, zij zijn bezig met geld verdienen. En in dit geval echt zichzelf goed voor de dag laten komen. Of zijn het cijfertjes? En, Blijft het, want het, je hebt natuurlijk niet echt geld in handen. Nee, nou, het zijn cijfertjes. En het is inderdaad bekend dat het, voor, het is voor veel. Nog maar weer even heel kort over dat zelfbeeld. Het is voor veel mensen moeilijk met een met een juist met een fantastisch zelfbeeld in overeenstemming te brengen... als je met een bivakmuts op je kop een bankfiliaal binnenrent... en dat zegt van, nou, doe maar de inhoud van de kluis. Dat, dat vinden mensen slecht, terecht, denk ik. Um, um, maar het is veel makkelijker als het om abstracte dingen gaat. In de kroeg, dat zie je in hele simpele dingen terug overigens, Als het niet om geld gaat, in de kroeg is het af voor rokers onder ons... ik ben het niet meer, um, is het veel makkelijker... om even iemand zijn aansteker te pakken en in je zak te steken... dan een euro van iemand anders, dat doe je niet. Lijkt mij. Dat doen de meeste mensen niet, zo gezegd. Ja. Um, maar, maar dus hoe groter de afstand met geld... Dan hoe, hoe, hoe makkelijker het is, dat is duidelijk bekend. Ja. Om, hm. om, om dezelfde verkeerde dingen te doen. Um, Jan Brink, uh, jij bent bezig nu een nieuwe bank op te zetten. Mm -hmm. Een eerlijke bank. Ja. Maar als ik dit zo hoor, dan wordt dat hartstikke moeilijk. Nou ja, Want dat... het zit toch, uh, ja, het nou, zit toch in, de, in de mensen? Ja, misschien wel. We hebben natuurlijk een heel mooi spreekwoord. Dat zegt de gelegenheid maakt de dief. Dus op het moment dat je zorgt dat je de boel kleinschalig houdt... en je zorgt dat je gewoon uh, de, goed, de, de boel simpel houdt... dan is het ook beter controleerbaar... Het grote probleem bij de grote bank is natuurlijk... die zijn, wat ik straks al zei... mijlenver van hun kerntaken verwijderd geraakt. Die zijn met van alles en nog wat bezig. Nodeloos ingewikkeld. Er zijn in het verleden producten verkocht... die uiteindelijk zelfs de bankiers niet meer begrepen. Als je de boel noodloos ingewikkeld maakt... dan maakt dat tegelijkertijd ook de gelegenheid om te kunnen frauderen. En door het spul weer terug te brengen... naar na, ja, toch de kleinschaligheid van, van, van welleer, het echt het coöperatieve bankieren... Uh, denk ik dat je in staat moet zijn om gezamenlijk... Hè, want een coöperatie is natuurlijk van leden... en die leden zijn natuurlijk gezamenlijk verantwoordelijk voor die bank... Uh, ja, dat daar inderdaad toch een betere vorm van controle uh, op geld. En je wil een bank zonder bonuscultuur? Ja, absoluut. Kijk, wij denken dat als je een bank gaat opzetten... en je houdt het simpel, dan heb je bankiers nodig. Bankiers moeten mensen zijn die gewoon economisch goed onderlegd zijn... die, die inderdaad weten waar het over gaat uh, als het om geld gaat. Maar dat houdt helemaal niet in dat bestuurders dan maar gelijk 6, 7, 8 ton moeten verdienen. Of een miljoen of misschien nog wel veel meer. Een ei over de boel is ook goed. Nou ja, nee, weet je, we hebben in Nederland uh, bepaalde normeringen uh, afgesproken binnen de publieke sector. Waarom zou dat niet ook kunnen gelden binnen banken? Het, het is gewoon een normaal moreel besef dat je um, gewoon een normaal salaris is goed genoeg. En de definitie van normaal is natuurlijk een hele lastig iedere keer weer. He, maar je ziet bijvoorbeeld in Zwitserland waar nou de discussie gaande is uh, dat ze van de overheidswegen willen gaan zeggen van joh, binnen een bedrijf mag de top maximaal twaalf keer het laagste inkomen verdienen. Ja, dat zijn toch initiatieven waarvan ik denk van ja, het zou best eens die kant op kunnen gaan. Maar willen bankiers dan wel bij jouw bank werken? Want uh, de cultuur is toch uh, de bonuscultuur. Nee, je moet de vraag stellen, willen wij dat soort bankiers wel bij onze bank hebben? En dan gok ik dat het antwoord nee is. Heel goed. Nee, dan heb je heel goed opgelet. Absoluut. Nee, kijk, je gaat. natuurlijk om een bank op te kunnen zetten. heb je natuurlijk gewoon bankiers nodig. Althans, je hebt mensen nodig. die weten hoe het bankieren in zijn werk gaat. Uh, maar ook binnen. Bankier, ja, binnen bankiers uh, is natuurlijk een groep mensen die wel een bepaald moreel besef heeft. En die misschien eigenlijk wel vreselijk balen van de situatie waar ze nu in zitten. En dat is eigenlijk al, al een beetje wat, wat de beide heren uh, naast mij uh, melden. Je zit in een bepaald groepsproces. En ja, daar is het dan klaarblijkelijk normaal om bepaald gedrag te vertonen. Daar is het klaarblijkelijk normaal om een bepaald inkomen te verdienen. Ja, ik denk dat je dat kunt doorbreken. Maar ik denk dat ook daar idealisten bij zitten die Denk van, ik zou best op een andere manier uh, invulling aan mijn vak willen geven. Marjus van Dijken, denk je dat dat een, een reële wens is van Jan Brink? Kan dat, zo'n bank oprichten? Uh, nou, ik probeer binnen, de, vak, binnen de, de kaders van mijn eigen deskundigheid te blijven. Yeah. Um, de, de, de, Ongetwijfeld is het mogelijk. Er zijn idealisten en in, uh, uh, in de ruime mate. Um, ik, ik, mijn, mijn eerste vraag zou dan zijn, gewoon uh, een positieve vraag zijn, hoe, in welke mate wijkt het bijvoorbeeld af van wat een bank als Bank doet. Hè? Die, die, die, die hebben in feite de, een, een, voor deels eenzelfde selling point, als ik het zo mag zeggen. En die zullen ook in feite deels dezelfde mensen proberen aan te trekken, misschien, denk ik. Met ook niet extreme topsala. Uh, dus dus het, het, het, vanuit dat perspectief zou ik zeggen, ja, het, het kan. Die mensen, die mensen bestaan. Dat is niet zo raar eigenlijk, hè? dat ja. niet iedereen alleen nee, maar door heel veel meer. geld gedreven wordt. Het is <laughs> overigens heel erg bekend natuurlijk dat niet iedereen alleen maar door heel veel geld gedreven wordt. We, wat mensen kennelijk veel belangrijker vinden op het werk is dat ze een bepaalde mate van, van, van autonomie hebben. Dat ze zelf kunnen doen wat ze willen dat ze dat ze doen. Hè? Dat ze op, op die manier hun werk kunnen invullen. Um, en dat, dat zijn in principe de gelukkigste werknemers. Dus ja. mocht... Uw initiatief dat die autonomie kunnen verenigen, maar toch maar op het einde van de met een of andere manier met een sterk systeem van in de gaten houden van normoverschrijding... die nog steeds kunnen gebeuren en die kansrijker worden als je mensen autonomie geeft, dan denk ik dat het een goede kans van slag heeft. Nou, ik denk op, dat je. Dat, vanuit die analyse. Ja, ja. Ik denk dat je dat heel gemakkelijk kunt ondervangen, of heel gemakkelijk, maar ik denk dat je het kunt ondervangen. Um, een van de zaken die wij in onze statuut hebben opgenomen... is dat wij bijvoorbeeld geen winstoogmerk hebben. Nou, alleen dat al is natuurlijk... Kijk, er zal winst gemaakt moeten worden. Laten we dat voorop stellen. Op het moment dat je verlies maakt... houd je het als bedrijf natuurlijk niet heel lang vol. Nee. Maar een gezonde winst kan uiteindelijk natuurlijk ook gewoon weer terugvloeien naar de leden. He, dat, dat, dat kan natuurlijk in de vorm van, van, van misschien wel een goedkopere producten... of van winstuitkering of iets dergelijks. Het belangrijkste is dat het winstoogmerken niet is. Want op het moment dat, dat, dat je daar ver van weg blijft... dan heb je dus ook medewerkers die niet alleen maar bezig zijn... om inderdaad producten te scoren. We hebben het de afgelopen vier decennia binnen eh, banken... maar ook binnen verzekeraars gezien... dat ze eigenlijk alleen maar... Compleet product gestuurd aan de gang zijn geweest. Ze hebben producten bedacht waarbij uh, uh, winst gemaakt kon worden, hè, waar een bepaald winstpercentage op zat. En vervolgens uh, hebben ze een. een, een ja, ik het hoor, maar. ze hebben een probleem gecreëerd. En daar paste dat product dan toevallig fantastisch bij. En dat product werd vervolgens vermarkt. Ja, en, en de hele goede gemeente heeft vervolgens die producten afgenomen. Uh, hè, we kennen allemaal uh, de 7,5 miljoen boekenbolens in Nederland. Uh, die we de afgelopen jaren gesloten hebben. Ja. Kijk, op het moment dat je niet meer vanuit het product denkt... maar je denkt vanuit de klant. Wat is het belang van de klant? En die klant is toevallig ook nog lid van de coöperatie... en is daarmee dus eigenaar van de bank. En maar hij zo was dat... het bij de Rabobank natuurlijk ook wel, hè? Zo is Rabobank ook ook een coöperatieve begonnen. bank en die had ook dat hoog in het vaandel. Ja. Wij doen het voor de klant, het gaat niet uh, ja. om, de, om, om de poen. Nee, totdat op een gegeven moment toch al die uh, lokale coöperatieve Rabobanken... zijn samengeklont tot één grote Rabobank Nederland. En met ze naar de city zijn gegaan in 1996... Ja, uh, om daar een, een zakenbank op te zetten. Engeland. Uh, Eng Londen. Londen, Engeland. Ja, ja. Arjaan Ja, Ik denk dat een van de belangrijkste voorwaarden... om zo'n ideeel uh, initiatief tot slagen te brengen... echt succesvol te maken... is dat er altijd ruimte blijft voor dissidenten geluiden. En dat zodra je het gevoel krijgt... oh, wat zijn wij het eens... Al, ook al is dat een prachtig ideaal... je moet oppassen dat je je niet opsluit... en dat je niet een tunnelvisie krijgt... waarbij je denkt dat alles wat je doet... Alles wat je doet, moreel acceptabel is en voor het goede doel, en niet alleen voor ons goed, maar ook voor de klanten goed. Ja. Zodra er iemand is die daar een vraagteken bij durft te zetten, waar zijn we nu mee bezig, moet hem of haar niet de deur gewezen worden, zodat je niet in die tunnel terecht komt. En ook al is het ideaal. Ik heb uh, zelf de ervaring van vroeger dat uh, ik ben een kind van de jaren 60. Ik ben opgegroeid in leefgemeenschappen en communes. Die hadden absoluut het idee dat ze het aan het rechte eind hadden, dat ze moreel juist handelden. Maar binnen die heel coësieve groepen, waar ik dan in bevond als kind... zag ik dingen gebeuren waarvan ik denk, dat kan niet door de beugel. En men zat elkaar te bevestigen in het idee dat het wel door de beugel kon. En dat dat het enige morele juiste was. Tunnelvisie. Dus ik denk dat dissidenten erg belangrijk zijn... om iets als dit tot een succes te maken... en dissidenten niet buiten de deur te houden. Je zou eigenlijk daar een camera op moeten zetten. Hè? Dan heeft u uw programma... He, op die nieuwe groep bankiers. Om te kijken, het, nog heel nog... Lang, ja. het duurt heel ja, maar lang waarschijnlijk. Het duurt heel lang waarschijnlijk. Het is een een wel, wel, een, wel een heel mooi punt wat u <laughs> ja. maakt. Eigen, het is een mooi punt. Uh, ik, ik vraag me af wat er in de praktijk zou... hoe dat er in de praktijk uitziet. Hè. Je hebt in, in, in, in de huidige... In, in bestaande banken, heb je nu bijvoorbeeld compliance officers, afdelingen die een klein beetje die rol vervullen. En ik heb het gevoel dat het daar toch ook niet altijd helemaal goed gaat. Dat het, dat, dat niet per se die dissidente uh, mening is eigenlijk. Ja. Het, ik denk dat u u gelijk heeft en ik denk dat het niet zo makkelijk is om het voor elkaar te krijgen. Het is heel moeilijk ja. om het voor elkaar te krijgen. Dat Prek. merk ik ook bij mensen die bij ons afstuderen. Die worden in bedrijven ingehuurd... vanwege hun onafhankelijke academische opleiding. En binnen een half jaar... zijn ze zo ingekapseld... dat als ik daar een volgende student onderbreng... als een scriptie om een stage te doen... dat ik ervan schrik hoe iemand die net een half jaar geleden onafhankelijk... academisch is opgeleid bij een bank of bij een gemeente... of bij een overheid is gaan werken... hoe die al helemaal zit binnen de lijntjes waar die binnen moet blijven. Ja. Jan Brink, wanneer verwacht u uh, de eerste klant? Wij hopen dat we de bank met uh, een, een, een rond... Over, over een jaar of twee hopen we de eerste klant. Uh, te mogen hmm, heel veel succes daarmee. Ja, het is bijna zeven uur en dat betekent dat Pavlov ten einde is voor vandaag. Ik dank mijn gasten Arjaan Wit, Marius van Dijken en Jan Brink. Luisteraar, als u wilt reageren, dan kan dat. U kunt ons een mailtje sturen. Pavlovradio.nl Straks na het nieuws van zeven uur gaat langs de lijn verder op deze zender. En Pavlov is er volgende week weer. Graag tot dan. Dag.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 Kijk nu op maxhavelaar.nl voor de folder boordevol Fairtrade-aanbiedingen. Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel, de Nefit Trendline. En vraag uw Nefit-dealer naar de actieaanbieding. Nefit, houdt Nederland warm. Nu op laplas.nl, Fairtrade-wijnen, extra voordelig en gratis thuisbezorgd. Dit is Radio 1.